Zalvoort. Daar gaan we met z'n allen heerlijk van genieten. Het lijkt wel zomer. You're waiting for the start of all. Dus van, van Boy Meets Het is 7 over 2. Goedemiddag, Zalvoort. En uh, ja, goedemiddag, Albert Jan. We zijn er weer. Studio Tolweg 10A. En inderdaad, buiten schitterend weer. Ja, jij deed het hoort erbij, hè? Daar ja, ja, hoort bij. Ja, het, bij ja, ja. Heilige binnen en buiten mooi weer. Luisteraars en kijkers, welkom bij Zandvoort op zaterdag. We hebben weer een overvolle agenda de komende drie uur.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 Dus daar uh, later in het programma meer. Dus zo zeg goed luisteren naar het interview... want wie weet zit daar de vraag in uh, verstopt. Uh, rond tussen kwart over drie en half uur gaan we bellen met Marieke Fransen... want Marieke Fransen is een startende ondernemer in Zandvoort... en ze heeft gisteren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 And my though she smiles, but that's cruel. If you knew what she thinks. zaterdagmiddag van CFM Zandvoort gingen we terug naar de jaren 80. met deze van Duran Duran je hoorde de skin trades het ritme van Zandvoort ook op tv CFM Text TV op kanaal 45 en kijk je digitaal dan gaan we naar kanaal 40 ik kan niet tippen aan jouw ritme en stijl jouw koele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 Zonder besluit, jij mag nemen zonder te vragen. Wordt veroverd zonder te jaag, jij maakt fusie zonder verwijten. Overtuig me zonder te pleiten, het is muziek in mijn.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 Echter, het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 en even, even naar de functie die jij nou bekleedt. Dat is de beursmanager van de Hiswa Amsterdam Boat Show. Lijkt me een mooie, mooie kaart, naamkaartje, lijkt me dat.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 Ja, ik kan me nog zeggen oh, nieuwe, nieuwe dingen. Twee jaar geleden op een gegeven moment was er uh, het feit dat je niet meer uh, met, met leuk onderwerp... maar toiletten aan boord, je dat, dat, dat die, die, die loofde gewoon in zee, maar dat mocht op een gegeven moment niet meer. Dus twee jaar geleden hadden jullie, ik weet niet hoeveel, toiletten uh, op, op de waar staan. Omdat dat gewoon uh, dan verplicht werd, voor milieutechnische reden. Maar zo spelen jullie dus ook op, op ontwikkelingen in en op innovaties op het watersport gebeuren.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 Lange files naar het zuiden, Holland plat in de Spaanse zon. Geen bewegingen te krijgen, Spaans benauwd in Spaan beton. Ik wil ...zag weer een spektakel worden in de Rij in Amsterdam. De Hiswa voor de 61ste keer. En wij hebben vrijkaarten, op Albert Jan? Ja. Ja, die gaan wij uh, straks uh, weggeven. Is het van twee is, nou, is Weggeven, weggeven. Ja, je moet woord. wel wat voor doen. Ja, oké. Okay. van twee. je setjes van twee. niet allemaal. Vandaag doen we twee keer twee. Ja. ja dat is twee keer twee uh, vrijkaarten. En morgen, de andere, twee keer twee. Oké, okay. bij ja. deze. Dus blijf lekker luisteren naar CfM.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 en daar komt Jan Albert al, Jan hier is Jimmy van Horn. lekkere herrie, hè? Jordan de Knek en My Sharona. Daarvoor die uh, danceclassie van uh, Jimmy Bourne. Dat was Dance Across the Floor. Jawel, we gaan weer over naar uh, Duitsersveld. Naar Rio van de wedstrijd van vandaag. BW de Beurswingels. Uh, daar spelen we tegen. Joop, goeiemiddag. Inderdaad, goeiemiddag. En ik zet op hete kool, want ik hoorde die...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 Ploeg uit Amsterdam, waar we in, uh, heel in het begin tegen hebben gespeeld. Maar goed, um, Beurspengels, dat, uh, dat staat op de vijfde plaats... is dus wel een belangrijke concurrent. Het verschil in punten is wel erg groot. Um, dat is, uh, ik meen iets van, van 16 punten of zo, dat is nog veel. Maar je moet toch oppassen voor iemand uh, voor een ploeg die op de vijfde plaats staat. Sandvoort dat, uh, uh, dat wil kampioen worden, dat kan ook kampioen worden... maar er staat tegenover dat dan wel alles gewonnen moet worden. Alle wedstrijden. Uh, volgende week... Uh, ...is dan de allerbelangrijkste wedstrijd van het hele seizoen. Dan wordt er namelijk in Amsterdam, in Buitenveldert... ...wordt de nummer één van dit moment... ...en eigenlijk al het hele seizoen... ...wordt dan uh, de tegenstander uh, Buitenveldert aan zich. En uh, Buitenveldert staat twee punten boven Zandvoort... ...dus als Zandvoort mocht winnen... Uh, ...dan staan ze in ieder geval boven Buitenveldert...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 Het is 1-0 en we spelen in de zevende minuut Kijk, een lekker begin Joop. Dankjewel voor dit moment. I'm a real big baller cause I made a million dollars. And I it on girls' shoes. But you don't wanna be high like me. Never really know why like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 Zo. Een eerlijke muziek he, op de zaterdagmiddag bij CFN. Wel een beetje vrienden titel hoor, voor deze plaats. Bij Toelke Pil in Ibiza. Je Mike. Uh, hoe heet hij ook weer? Posner. Ja, zo heet hij. Uh. Ja, het is zover Albert-Jan. Het is uh, kwart voor drie. We gaan uh, twee uh, vrijkaarten weggeven. Nou, weggeven? Nou, nou daar moet je wel wat voor doen. Daar nou, moet je wel wat voor doen. Allereerst uh, het telefoonnummer noteren van de studio: uh, 5730393. Dat verstond ik niet? 5730393. Goed, en de vraag.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 'Cause your friends don't dance and if they don't dance well they're no friends of mine Say we can go where we want to place where they will never find and we can act like we come from out of this world we don't be a one far behind we can go if we want to night is young and so am i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 We can dance, everybody's taking the chance. Save the dance, oh, let's save the dance. Hey, yes, save the dance. We can dance in the water, we've got all your.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 Everybody's making a chance Well lets save the dance Yes it's save the dance Well lets save the dance Well save the dance Yes it's safe to dance But it's safe to dance No Well it's safe to dance, well, it's, safe to dance. Well, it's safe to dance Oh En je hoort een naar houden van de Man Without Heads en de Safety Dance. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En op www.zfmzandvoort.nl kan je de laatste nieuwtjes volgen uit Zandvoort.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 We gaan snel over naar uh, Joop Frenes. Joop, je hebt een doelpunt. Ja, het was toch al de bedoeling dat ik in de uitzending kwam. Maar ja, het is uh, 2-0 op dit moment. Uh, Boy Visser die, uh, kon uh, de keeper van Buitenvelders verslaan. En uh, 2-0 voor Zandvoort in de 17 minuut Nou, dat zullen we gewoon wat zeggen. Uh, Zandvoort uh, had het uh, in...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 ...kan die bal wegwerken en het is nu over de lijn... ...gaat gegooid worden, zoals het mag gooien... ...je kan het niet zien hier vandaan, want het is uh, achter de tribune... ...en dat is gegooid, bal is, mol, mol, is de bal kwijt... ...dan kan het buitenveld het overnemen... Uh, ...we gaan daar over de linkerkant, rechterkant... Uh, een ...heel stille man, wat gaat hij ermee doen? Hij, uh, hij, hij houdt in, ja, wordt ingehouden... Uh, ...de aanval, het loopt door in ieder geval, maar goed... Uh, uh, we de 19e midd, stand is 2-0. En uh, het ziet er goed uit op dit moment op Sportpark zelf. Dankjewel Joop. En zometeen in het tweede uur komen we uiteraard bij Joop terug. 2-0 op dit moment, de tussenstand. Het is, Joop. Waar het ondertussen 3-0 is geworden op uh, daar, het sportpark Duinkersveld, Hier gevracht wordt voor buiten spel. Dat was het waarschijnlijk niet, maar dan geeft die bal ernaast. Uh, de bal ging op de stip. Uh, er werd neergelegd. Jesse Daan scoorde Stamford de derde en zijn tweede. Stamford is 3-0 in de 22e minuut. Dat is weer het eerste uur van Zandvoort op zaterdag. Ja, de Billy Idol in de Sweet 16. Ja, in het eerste uur hadden we Joost van de HISWA aan de telefoon. Aankomende de woensdag gaat de HISWA voor de 61ste, wat zeg je nou, 61ste keer van start. En ja, wij geven twee vrijkaarten daarvoor weg. Dus mocht je weten voor de hoeveelste keer de HISWA in Amsterdam plaatsvindt. Nou ja, voor de hoeveelste keer de HISWA plaatsvindt, laat ik het zo zeggen. Bel dan naar de studio 5730393 en jij wint twee vrijkaarten. Walk in my room singing storm